7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het was vandaag opnieuw drukker dan in vorige weekenden. Maar grote problemen zijn volgens voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's uitgebleven. De meeste mensen deden volgens hem hun best op afstand te blijven. Hier en daar moest de politie ingrijpen, zo werd de belangrijkste winkelstraat in Leiden tijdelijk afgesloten. Op Amsterdam CS werd het druk in de treinen naar Zandvoort. De politie werd de hulp geroepen om de reizigersstromen in goede banen te leiden. En in het Vondelpark werden de zijingangen gesloten om de instroom van nieuwe bezoekers beperkt te houden. Bij een zware beschieting van de luchthaven van de Libische stad Tripoli is een opslagtank voor kerosine in brand gevlogen. Ook zijn één of meerdere vliegtuigen beschadigd geraakt. Het Libische ministerie van Transport zegt dat de beschieting het werk is van troepen van rebellencommandant Haftar. Die probeert al een jaar lang om de Libische hoofdstad in handen te krijgen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 541. En dat zijn er 23 minder dan gisteren. Dat meldt het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding. Van de coronapatiënten liggen er 526 op Nederlandse IC's. Overige 15 liggen in Duitsland. Op de IC's liggen ook weer 450 patiënten met andere aandoeningen. En dat zijn er 36 meer dan gisteren. De Amerikaanse zanger Little Richard is overleden. Hij geldt als een van de belangrijkste rock and roll artiesten en wordt vaak in één adem genoemd met andere grootheden zoals Chuck Berry, Elvis Presley en Buddy Holly. Midden jaren 50 had Little Richard veel succes met nummers als Long Tall Sally, Tutti Fruity, Lucille en Good Golly Miss Molly. Hij wordt met zijn opvallende manier van kleden en zijn voorliefde voor glitters ook wel gezien als de voorloper van wat in de jaren 70 zou uitgroeien tot glam rock. Little Richard is 87 geworden. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 18 en vannacht wordt het rond de 9 graden. Morgen begint met bewolking en zon. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden en dan stroomt er koude lucht het land binnen. Het wordt 14 graden op de wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. I don't understand what's going on here. Just... Ik zou zeggen welkom bij het Tweede Uur. En, uh, ja, mijn naam is Heij. Ik zou zeggen een hele goedenavond. Uh, ja, Mart. Mart, zit jij nog aan de telefoon? Ja, ik hang nog steeds. Ja, <laughs> niet te veel hangen dan, hè? Goedenavond. <laughs> hey, goedenavond. Ja, jij bent nog aan het werk. Ja, man, houd toch op. Ja. <laughs> ik, heb weer, ik heb natuurlijk weer een keertje ja gezegd, hè? Ja. Iedereen weet onderhand, ik zit op de vrachtwagen en.. Uh, ja, daar kwam een klusje bij voor de zaterdag. Nou, ik ben vanmorgen om 9 uur begonnen... en het kan uitlopen tot vanavond 11 uur. Nou, lekker. Ja, je moet, moet, moet anders als je nergens kan zingen, dan, dan maar werk. Ah ja. Hé, hey, ik wil jij natuurlijk namens... Uh, ja, eventjes uh, zo eigenlijk uh, gewoon snel tussendoor... weer uh, uh, ja, een eerste uitzending na een, een lange periode... vanwege uh, de coronacrisis natuurlijk. Uh, maar ja, uh, yeah, de muziek hebt niet stilgestaan... want jij hebt een nummer uitgebracht... en uh, ik kan jou een niets meer geven... Ja, inderdaad. En, uh, een keer een, een, een, een liedje, eigenlijk wat eigenlijk totaal iets heel anders is dan wat ik al de keren heb uitgebracht. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik ben er groos op. Ik vind hem eigenlijk. Uh, ja, misschien klinkt het niet heel, heel netjes, maar ik vind hem echt gewoon super. Ik, uh, ja, ja wat is een andere. andere uh, ja, je werkt samen met andere mensen nu. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb hem gecoverd, Als je dat bedoelt. Ja. Uh, ja, dat klopt. Het is een bestaand liedje. Uh, oorspronkelijk. Je moet me de bek niet overbreken, want ik weet, ik, ik heb hem zijn naam horen noemen, maar wie het is, al sluit het dood. Het is een Duits-Oostenrijks nummer, dat weet ik wel. Ja. En ik kreeg de beat te horen. Ik zeg, dat is eigenlijk echt gewoon een heel gaaf uh, ja, een, een gaaf liedje, een gave melodielijn. En daar heb ik mijn eigen tekst op geschreven. Ja, en, uh, daar is niet uitgekomen eigenlijk. Ja, want ik, ik vind het toch wel een, uh, ja, een... vrije tekst. Dat je zegt van nou... Uh, hè, is er wat aan de, aan de, aan de, aan de hand? Wat? Hoe, wat sorry, wat zei je nou? Ik zeg, is, is er wat in de privésfeer aan de hand? Nee mooi, nee. Oh, nee. Nou, gelukkig maar. <laughs> ja. Nou ja, ik... Maar, <laughs> ik maar. kon jou niks meer geven, dus... Ik denk nou... nou, <laughs> nou ja, eigenlijk... eigenlijk uh, het, het is ook... Er vragen meer mensen om. Er zijn uh, zoveel mensen... Uh, ja, hè? scheiden is tegenwoordig normaal. Ja. Dat, uh, nou, eigenlijk als ja. Trouw, als je gaat trouwen, weet je ook dat je over tien jaar weer mag scheiden, ongeveer. Het niet is. Ja. Maar <laughs> nou, dat is gekkerheid op een stokje natuurlijk. Nou ja, maar inderdaad, het wordt veel te makkelijk, uh, uh, uh, ja, veel ja. te makkelijk gedaan eigenlijk. Dat, Want, uh, dat, nou, weet je wat, we gaan trouwen en als we, uh, en als we elkaar niet meer leuk vinden, dan gaan we gewoon scheiden. Dus uh, eigenlijk doen we geen moeite meer voor elkaar, laten we het zo zeggen. Nou ja, eigenlijk wel. Maar goed, uh, ja. op, op een gegeven moment, uh, hoe vaak hoor je niet van uh, ook. ook vrienden omheen, daar ja, ik het ook van hoort, ja. eh, dat, dat je op een gegeven moment een, een nieuwe liefde gevonden hebt en het is het helemaal top en ja. een maandje of drie dan ja. gaat het al enigszins wat tegenstaan. Ja. Ja, na een half <laughs> jaar is er geen regen meer aan en dan uiteindelijk zeg ik toch joh, dit was het volgens mij toch niet helemaal en nee. dan, ik ben er wel klaar ermee. Dus ja. op een gegeven moment, hoe ga je dat? Ja, eh, het klinkt hard, maar ja, ik kan jou niks meer geven, geen liefde meer, ik kan ja. geen spullen meer, ik kan jou niks meer geven, ja. Ja, of, of, of, of, of, of ze komen er na drie jaar achter van, ja, de koek is op, weet je wel? Nou ja, zoiets. Zo kan je hem ook nog meer geven, ja. ja. je kan ook wel een beetje, een beetje moeite doen voor elkaar. Misschien dat dat ja? uh, iets, ja. iets meer brengt als uh, gewoon zeggen van, hé, we gaan gewoon lekker scheiden. Ja, ja, maar, ja dat is de makkelijkste uitweg, hè? Daar kan ik over meepraten, maar ja. goed, ja joh, het gebeurt en... Uh, maar goed, het is, ja, uh, ik kan jou niets begrijpen. In ieder geval niet autobiografisch als je dat uh, bedoelt. <laughs> <Nee>, oké. <okay. laughs> nee, maar ja, gewoon, ik, ik weet niet. Ik, ik heb soms van die dingen en dan kan ik me in met een andere situatie inleven en dan ga ik ze schrijven. Ja, ja, ja. Nou ja, het is in ieder geval uh, ja, een pakkende tekst geworden en uh, ja, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien want uh, ik wil jou niet uh, langer ophouden van je werk. Nou ja, ik ben nog aan ja, maar Ik een kleine mededeling doen voor ja. de mensen en, en luisteraars... en ook voor jouzelf uiteraard. Ja. Uh, maandagochtend om 10 uur wordt mijn album gereleased. Mooi. En waar gaat dat gebeuren of hoe gaat dat gebeuren? Nou ja, hoe, uh, je, je kan op het moment natuurlijk niks. Geen presentaties, niks. Dat is gewoon uh, uit de boze. Dat kan niet. Nee. Hij uh, gaat in ieder geval geplugd worden door dezelfde plugger als die ik nu had... en dat was Willem de Bie. Willem de Bie, ja. Hij gaat een album uh, uh, pluggen... Uh, hij is dan vanaf uh, 10 uur uh, digitaal te downloaden voor de mensen die hem graag willen hebben. Uh, het fysieke stukje, ja, dat moet ik eventjes afwachten vanwege uh, de, product, uh, de producer die uh, zou hem zou laten maken. Ja. Maar ja, ook die uh, moet even uh, puzzelen en plakken. Want ja, ook die staat een tijdje stil al. Ja, ja. Dus wat dat betreft, maar er komt zeker een fysieke aan. Uh, er gaan er een aantal de winkel in. En ik uh, neem er een aantal zelf in ontvangst. En dan gaan we eerst eens kijken hoe de verkoop loopt. Want het kost allemaal geld genoeg. Ja. En als ik ja. erbij moet gaan laten drukken. Ja, dan ga ik hier maar laten bijdrukken, hè? Ja, nou ja. Je weet het, ik ga hem aanbevolen. Ja, absoluut dat weet ik. En, uh, Aangezien de studio's er open zijn. Dan lijkt het me geen verkeerd idee om weer een keer in mijn zand voor te komen. Ja, dat, uh, ja bezoeken. De, dat duurt nog heel eventjes. Maar uh, dat gaat goed komen, Mart. Ja, nou ja, voor een week of zes denk ik dat alles wel aardig bij is hoor. Ja, laten we, laten we het hopen, laten we het zo zeggen. Zeker, zeker. Hey, we gaan hem lekker draaien, Mart. Is goed. Uh... Je hoort hem al. Ja, nu wel. Oké. Okay. Hé, hey, Mart, ik zou zeggen, werk ze nog even? Ja, en allemaal een fijne avond en nog een heel fijn weekend toegewenst. En tot de ah. volgende keer. Hey, tot de volgende keer, dankjewel hè. Yo! Yo! Yo. Is het hetzelfde spel? Begin totaal verliefd. Misschien ging het iets te snel. Nu is de tijd voorbij. Ik ben nu sterk genoeg. Jij bent niet meer te vinden. Het was voor ons te vroeg. Ik kan jou niets meer geven. Voorbij is onze tijd Ik kan jou niets meer geven Je liefde ben je niet kwijt Ik kan jou niets meer geven ik ga nu mijn eigen part De woorden die jij bezit Die ben ik niet zacht. Als je jezelf niet weet je niet wat je moet, maar het verstand dat zegt ja, het komt wel weer goed. Open je ogen gaat, het is de hoogste tijd. Zoek naar nieuwe liefde. Ons afscheid is een feit. Ik kan jou niet meer geven. Mij is onze tijd. Ik kan jou niets meer geven. Nieuwe van Martwinkel en had het over. Ik kan jou niets meer geven. En ja, kijk of hij doet. Want uh, ja, ik heb een, uh, eigenlijk een, uh, een klein probleempje, en dat is uh, ja dat ik de muziek niet meer zie. Meer muziek, meer variatie met entertainment for you. Marisha en tomorrow. i'm gonna let you go and walk away like every day i said i would and tomorrow i'm gonna listen to that voice of reason inside my head telling me that we're no good but tonight i'm gonna My heart cries out for you en uh, ze had het over tomorrow. En ja, dat zit allemaal niet mee. Ja. Hij hey, doet het weer, hij doet het weer. We gaan lekker nummer draaien van Goldplay en Adventure of a Lifetime. Blijf er lekker bij, tot 8 uur ben ik bij u. Met Entertainment voor u. Hier bij ZFM vanaf de tolweg. De 10a. I'm a Thank you so much, Adventure you. of a Lifetime. A live voering hier bij CFM Entertainment. voor tot de klokjes van 8 uur. En uh, mijn naam is Svet Heij. En wil je nog een verzoekje aanvragen, dan kan dat nog. En ja, uh, hey, vanwege dat weer, ja, het, bl het blijft me toch trekken. Kijk, ook al kunnen we niet uh, meteen op vakantie. Maar de muziek is er nog altijd. Ik neem je mee naar Kroatië. Vlado Gorgiev. En. Anđele Govore ljubi, šta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 Waar va que mi voz Ya no quiere escuchar niet va que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada dia cada madrugada va haar querer con su canto triste otro lugar Dejó como con bañera mi soledad Una paloma blanca de Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a verla muera toe su casa donde va que mi voz?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 Nou, zomers, hoe kan ik het niet maken? La Paloma. Julio Glesias. Hier bij ZFM en te delen tot het De klokjes van 8 uur. Mijn naam is Schmidt Heijs. Ik zou zeggen, een hele goede avond. Oeh, dat is lekker. Zeker. Heen Dame en... Uh, ja. Zij, op de DJ... Het al heel lang van hem. Op de een of andere manier moet ik dat associëren met uh, Albert Jan Vos en Maris. Waarom weet ik niet, maar de titel is gepast. Het heel lang van hem. Zij verheugt zich op zijn stem. Zich mooi op voor hen. Zij, kijkt zij, kijk zij, zij, ziet hier geen zij, staan. zij, zij, blijft tot een zij, of zij, zij, zij, hoopt, hij vraagt zij, hier. Gaat alleen naar huis als iedere keer zij fout op de DJ. Fout op de DJ. Geluid Hij Is hier de weekendster Hij Lijkt hier voor haar Zo ver En wanneer Dit lied begint Waarin liefde Overwint denkt hij het licht Tot haar verdriet Ziet haar niet, ja, ja, ja. zet fout op de DJ. en we gaan lekker verder met Bernardo. En Bernardo, die hebt het over... Uh, ja, ik hou je vast, maar nu mag dat het nog even niet doen. Zo, dat was hij dan. Ik hou je vast, Bernardo. En hier is uw verzoekplaats. Ja, en ja, Maarten, jij belde, of tenminste, jij belde, jij stuurde een berichtje. En jij wilde graag een lekkere gouden oude horen. Eh, eentje van Chris Christofferson. En eh, jij wilde graag horen voor de Good Times. Mm.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 been together There's no need to watch the bridges that we're burning Lay your head upon my pillow A body close to mine Hear the whisper of the raindrops Blowing soft against the window And make believe you love me One more time All the good times I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word. About tomorrow or forever There'll be time enough for sadness When you leave me Lay your head Upon my pillow Hold your warm and tender body close to mine Hear the whisper of the raindrops Blowing soft against the window Make believe you love me one more time All the Chris And, uh, for the good times. Chris Christofferson. En... voor de good times. En... Even kijken Wat well, well, nou? <laughs> nou doet hij het weer niet. Nou ah, ja. Oké. Okay. Uh, uh, ja. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja. Zeker. En eh... Uh, ja. Nou. We gaan in ieder geval... Uh, dan lekker hemmaar draaien. Even zo tussendoor. Want ja, hij... Leert. De computer doet eventjes raar zo nu en dan. Nachten lig ik waken, denk ik steeds aan jou. Was jij maar bij mij. En hoe we samen lachten, dat mis ik elke dag. Zonder jou aan mijn zij. Maar nu zonder jou is alles anders Zonder jou Maar als je ooit wil schuilen, Zal ik er voor je zijn En laat ik je nooit meer gaan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 hits op één radiostation, één radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ja, ik zeg het elke dag weer tegen jou.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 Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt Druk je daar You're dan de prachtige nummer van Ramon Beens en jij bent alles. En uh, ja, ja dinsdag, uh, dinsdag 12 mei dan is het uh, de dag van de zorg. En uh, ja, toen heeft uh, eigenlijk op verzoek uh, Zorg voor onze zorg, uh, heeft uh, dus uh, Freek van Daal gevraagd om uh, ja, een, uh, een liedje te maken om uh, de mensen in de zorg... Een, uh, en hart onder de riem te steken. Dus uh, ja, en dat uh, nummer... ...ja, helaas moet ik u dat uh, eventjes uh, onthouden... ...maar ik zou zeker, uh, zeker eventjes in de gaten houden... ...want uh, ja, dinsdag wordt hij ja, uitgebracht en gedraaid. En uh, ja, meerdere uh, zorginstellingen, ziekenhuizen en zo... ...die hebben eigenlijk het nummer al uh, om, omarmd. Om, om, ja, om, omarmd, om het maar zo te zeggen, ja... Hey, kom even niet meer uit mijn woorden. We gaan even lekker verder met uh, Rob Zorren. En uh, zeg me, waarom ik uh, voor jou nog uh, weg? Op een ochtend vloer toen ik mijn ogen overvloeg. Was jij weg? Je had niet gezegd. Een koude plek in bed, de wekker op tijd gezet. Waar was jij heen? Ik voel me alleen Het brak mijn hart, als ik dacht aan wat je had gedaan Maar ik kan jou zo mee nooit laten gaan Zeg me waar als de lieve van ons twee niet Ik blijf wachten op jou. ik wil geen andere vraag. Zeg me waarom ik niet. Ik blijf wachten op ja, ik wil geen een, een brief voor mij, die jij schreef en tegen me zei: Kom niet terug, begraven het terug. Het is nu voorbij, ik ben hier niet meer bijna. Begrijp je niet, ik wil Mijn hart als ik dacht aan wat je had gedaan Maar ik kan jou zo nee nooit laten gaan Zeg me waarom ik voor jou nog heb Was de liefde van ons twee niet keek Ik blijf altijd wachten op jou ik wil geen andere vraag, zeg me waarom ik voor jou nog ben was de liefde van ons twee niet. Is. Ik blijf altijd wachten op jou, ik wil geen andere vraag. Ik blijf die wachten op jou, ik wil geen andere vrouw Zeg me waarom ik voor jou nog ben, was de liefde van ons twee niet Heen. Zeg me waarom ik voor jou nog vecht. Rob Zorum, deze Haarlemse Zanger. Dit was natuurlijk een hele oude. Ja, heel oud nummer. Moet ik het zo, zo moet het zeggen. Ja, is ergens in begin jaren 80. En ja, zeg me waarom ik voor jou nog vecht. Hmm, we gaan verder met Tino Martin. En alles heeft zo zijn reden. Oftewel, alles heeft een reden.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 I got you, We speak Ja, dat was hij dan. Alles heeft een reden, Tina Martin. En dat allemaal hier, de laatste minuten, van Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de tolweg, Tina, in Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk Plus. En ja, gaat zomaar door de tv-krant. En we hebben van alles. En natuurlijk ook via internet. Uh, ja, ik heb nog een uh, verzoekplaatje die gaat draaien. En uh, ja, die is afkomstig van Federico. En hier is uw verzoekplaats. Ja, dat zei ik al. En Federico, jij wilde nog een plaatje horen op de volreep. En uh, jij wilde het plaatje horen van Monique Smit en Tim Douwsma. En langzaam wordt het zomer. Dat wordt het zeker.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 mij en over Als we in onszelf geloven Worden alle dromen Ja, we weten dat het al haast acht uur is. Dus ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren. En natuurlijk bedankt voor het kijken. Dit was weer Entertainment for You. Ik zou gaan zeggen, ja, zeggen graag tot volgende week. Goed weekend en geniet van het weer. Bye bye. Zwaai, zwaai. stap voor stap vooruit. Vooruit, stap voor stap, vooruit, vooruit. stap voor stap naar de zon.